We beginnen de les 18 van pri ets chaim. Pagina 5, de regel 18 na de punt. data. Kij gemelschimot ekia. Nee, hènt in babina. De juden. Begarschela, Vishal alfin, begimil mcajotschela, Vishal hahin, begimil tachtunotschela, nimca, ki twintig ekje de hahin, hu nal schela De regel 18 naar de punt. Och waar je dat en Jij weet het al. Ja, hij hij spreekt tot ons dat wij het weten. Omdat hij schrijft dat dit boek is geschreven voor iemand die al het schaïm heeft geleerd. Nou, wij zijn zo ongeveer een derde van dat uh, goddelijk werk hebben wij al geleerd op de eerste lezing uh, daarvan. Maar wij gaan gewoon, wat wij niet begrijpen, hij zegt, jij weet het al. En als je dat niet weet, dan neem je dat wel uh, ter harte, wat hij zegt, gewoon aannemen. Och waar je dat, en jij weet het al. Kijk, gimmel ekje is, dat er zijn drie namen van, hek, van de naam. Er zijn drie namen van ek, der, der, der, der, drie, drie namen, ekje zijn er in de bina. Ja, bij ekje, ekje, dus ik zeg het zo, ekje spreek ik het uit. Normaal is het ekje. Ja, maar dat is al een naam, godelijke naam. Dat betekent, ekje betekent, in het Torah staat het ook, moshe. Hashem uh, zei tegen moshe, toen moshe zei, als ik had, als ik dus, wanneer ik terugkeer naar uh, Egypte, naar het volk Israël. Wat zal ik aan hen moeten zeggen? Wie heeft mij gestuurd? En Hashem zegt, ik, ek, jasher, ik. Het is zo so zeggen we dat. Maar uit um, normaal uitgesproken het zoals in het woord, eh ja eye, eye, Betekent, de naam wie heeft jou gestuurd is, ik zal zijn. Eye betekent, ik zal zijn. Ik zal zijn wat ik zal zijn. En dat is de naam van de bina. David. Ook wat Moshe heeft gebracht naar Israël, zij zaten helemaal tot aan zijn, hun oren in de goed. En Moshe bracht bij hen de Bina naar, naar um, Egypte en verbond Israël met de Bina. Dat was het grootste wonder, dat was het wonder van waar het Torah over vertelt, en niet wat zij sprookjes vertellen, alle geschiedenis, verhalen, alle. dat is wat Moshe heeft gedaan, hij heeft nu de Bina gebracht, verbond Bina met Jisraël. Uh, nog een keer, je data, en jij weet het al, dat drie namen ekje zijn er in de Bina, Bina heeft drie, en allemaal ekje, de Judin begaarsela, uh, de naam ikje, die vier letters die gevuld zijn met de letter Jude, en dat is in haar gar, in haar hoofd. Er zijn drie delen van de Bina. Altijd drie delen in de partsof. Rostoch, sof, hoofd, midden- en uh, onderstel, zoals we dat zeggen. Dan in het hoofd is het ook de naam ekje, maar die is gevuld, die is gevuld met de letter jude, dus als je voluit schrijft, alf, en dan Hey met de jude, Hey schrijf je met de jude, wordt he, jude, en dan jude, en dan weer Hey jude, voluit, maar dan schrijf je dat met de letter, um, gevuld, vulling bij de letter jude. Uh, we schrijven alf in en, Gevuld met de letter Alef, waar wordt het? De naam Ekje gevuld met de letter Alef. Begin middelom Sayotschala in drie middelste van haar van de Binad, oftewel Hagat. In de Hagat is de naam Ekje gevuld met de letter Alef. en met de letters. Hij gevuld, in drie onderste van haar, van de Bina, in de nehi van haar. Niemt het bleek dus. Kijk je de haïne, hoe naal zal hij bleek dus, dat de eekje, de naam eekje van de Bina, die gevuld is met de letters, hee, dus de onderste eekje uh, van de Bina, is de naal, is de schoen he, voor hen, dat is de schoen van wat, ge, wat ge, uh, Bina, als het ware, uh, waarmee Bina uh, schoenen dus aandoet, die schoenen doet aan, aan haar kinderen, aan de zeer, aan Pien en de noekwa. Ja, waarom doen wij schoenen aan om verschillende redenen, maar in ieder geval om niet, om als we lopen, dat wij niet op, uh, dat we niet bezeerd worden, duidelijk, dat wij niet uh, wondjes maken door op glas trappen te trappen, of iets anders, uh, dat is allemaal ook, dat, ook dat is dus ook de bescherming van de Bina, die de Bina Bina geeft aan haar kinderen de zon. Kijk nou hoe geweldig wat we leren, dan weet je wat betekent dat de mens de schoenen aandoet, als hij zichzelf concentreert daarbij, dat hij, wat hij doet daarmee, geestelijk. Nou, hoe geweldig dan de mens kan inderdaad heiligen zijn leven hier op aarde. We gaan hoe bagimatria keminyanda en zo is het ook in de Gimatria. als je dat vult, met de gematria wordt het, de antal, het, an, de, het getal naal, naal betekent, uh, dus uh, net als uh, schoen, of, dat is dan, wordt dezelfde gematria, als je dat voelt, um, gevuld krijgt. Je kan het zelf uitproberen, je kan niet dat steeds ga ik dat wel doen, als je probeert het alef, ja, alef, Hey Jude, hey. Probeer dat nou. Ik tel het niet, maar probeer het nou. Alef, lamet, p. Als je dat voluit zal schrijven, dan heb je dat wel. Moet je wel uitkomen op de naam Naar, schoen. Laten we dat even proberen. Dan Probeer het zelf steeds doen, niet alleen maar luisteren, passief luisteren, maar wel doen. Dat is het hoogste. Het hoogste, ple, hoogste, hoogste plezier doe je ja aan Hashem, wanneer je zelf die ja gaat uitrekenen. Alef, als je dat, de vier letters van de naam Eki. de regel 20 dat eerste woord, dat hier de eerste naam Eki. als je dat ekje nu voluit schrijft, Alef, hoe schrijf je Alef voluit? Alef, lamet P. Dan, de letter H, schrijf je dat ook uh, voluit, hoe? Gevuld met de letter H. Hij zegt het. Dat is de schoon Dat onderste, dat is de H. Uh, sorry, de naam Eki, gevuld met de letter H. Nou, hoe voel, voel je dan de letter H? Met de letter H he wordt het H. H. H. Dus H. H. En dan de derde letter van de naam Eekje. Jude. Jude schreef gewoon Jude. het. En de vierde lid. Van de naam Eke is ook hey gevuld met hey, hey, hey. Als je dat allemaal optelt, 11 uh, totaal wordt het 111. Tweemaal maal hey, he is 20. En Jud voluit geschreven, Jud wacht, dat het is, ook, is ook 20. Dan hebben we 151. Oké, okay. 1 betekent, weten we, 1 verschil in de gematria betekent dat het een algemene lid wordt nog hier. Erbij gerekend, maar well, dat is dezelfde gemat. Wees actief werk in uh, die dingen, want je uh, weet niet wat de beloning daarvan is. Geestelijke beloning, 20. Amnam nam 20 na de laatste punt, Amnam nam hasefik, schoeje schlanu. Benjan sedernelat 21 amena alai. Kanuda hu, kiwadai hu, shet hilanim nimshahana al baziren pin, pashet mitpashet kah joter elet et 22 hanukva. Let op, 20. Na de laatste punt. Amnam, echter, ha-sefek, she het de twijfeld de twijfel die wij hebben in het aspect van de orde van het aandoen van de schoenen, zoals, zoals bekend is, de regel 21, is dat uiteraard is het zo so dat eerst wordt uh, de schoen aangetrokken aan de zeerend pijn. Eerst de zeerend pijn ontvangt deze schoen van de bina. O, met pasjeta garkagen, vervolgens wordt het doorgetrokken, verder op, verder, en wordt daarmee ook de noekwa, aan, aan, uh, uh, uh, uh, wordt het ook, noekwa krijgt, uh, deze schoen, um, De schoon wordt ook aan de noekwa aangedaan. 22. We gingen in Zagarwaneke, waar hun ik smol. We hem kennen hier eil in old En zie hier. Zagarwaneke, waar het mannelijke en het vrouwelijke, heet rechts en links. Let op telkens dat soort fijne knijpjes. Tussendoor zegt hij dat... Hier in dit werk is het makkelijker of gemakkelijker misschien om die uh, te leren, omdat hier worden ze in verband gebracht met de, in praktijk, hoe dat in praktijk wat hij ons nu vertelt van, van het, uh, ten aanzien van het gebed en alle andere dingen, van het aandoen, schoenen, kleding, andere dingen doen, is makkelijker misschien dan zelfs, of aanvullend wat, wat we leren in de, Verklarend wat wij leren in het zelf. En zie hier, het mannelijke en vrouwelijke heet rechts en links. Indien zo, en indien het zo is, wij hem kennen. Het schijnt dus zo te zijn, dat het, dat het eerst de rechterschoen aangedaan moet worden. En nu iets nieuws komt, iets wat ik... Vanaf nu gaan we dat zo doen... Um, Daarvoor hadden we, kijk nou nu, de regel 22, aan het einde hebben we tussen haakjes hebben wij de letter 11. Dat betekent dat dit een, een soort, hoe zeg je dat, een verwijzing En deze verwijzing wordt in de regel 23, we zien het wel nog een keer tussen haakjes, haga, betekent uh, een commentaar op uh, dat, dat is dan het verwijzing, daar staat niet in de letter 11. In de regel 23, maar dat is dan de verwezing van wat um, een, een grote, ja, ik weet niet een grote raven een, uh, een, een, een grote rave, die dan geeft een commentaar hier op wat Ari hier iets had gezegd. En dan gaat hij dat even in een in verband te brengen met iets in de Talmud, dat doen wij niet, mijn vrienden. Dat hebben wij ook ergens wel gedaan, heb ik gewoon, als je dat terugkijkt, daar was echt wel een paar plaatsen, ik denk, kijk, okay, okay, als okay, okay, je kijkt, terug, oh, als we kijken naar een als je kijkt naar een plaatje naar bijvoorbeeld drie, drie, dan hebben wij als, gewoon heb ik jullie alleen als voorbeeld gegeven, maar wij gaan dat niet doen, want dat is absoluut niet... No uh, het is allemaal, de, uh, hoe heet het, uh, commentaar, commentaar van uh, grote, zeer grote rabbies, maar voor ons stelt het absoluut niet, want uh, het zijn Hasidim uh, die dan uh, wel wat leren, maar zij zijn, het is niet, nog een keer, het is niet de bron die ons uh, zal Helpen. Ja, alleen hier hebben we geen jehoede maar Jehoede-Arslok ziet, um, helpt ons, jehoede en en Ari zelf direct helpen ons. En wij hebben al die commentaren absoluut niet nodig. Dus op de, pa de pagina 3, de regel 24, dat moet je gewoon de hele regel doorkruisen. Ik heb het wel iets verteld daarover, gewoon om mij voor, als voorbeeld te geven, maar verder, we gaan het niet doen, want Yeshua heeft ons gezegd, herinner je nog, had hij ons gezegd, waak voor, voor, de, voor de gist van de fariseers en sadduceers. Duidelijk, ze kunnen zelfs uh, kabala commenteren, commenteren maar wij moeten, waken daarover, en zij doen het natuurlijk met volledige overgaven, etc., maar hun bronnen zijn niet in Yeshua ge gegrond, duidelijk, en daarom helpt dat niet. Ze kunnen alles jou vertellen, maar het is allemaal uh, dingen die uh, niet brengen ons uh, de reding, verder brengen niet ons op de weg naar de redding. Daarom de regel 23 tot en met 25 uh, kruizen we, kruizigen we. kruisen of kruizigen, wat je wil. De regel 26. Uh, Nee, ook dat doen we niet. Is ook het verlengstuk daarvan. En ook um, uh, een seconde moeten we erg goed opletten, want dat is voor ons bijzonder belangrijk, om dan weten wat we leren, en niet iets daarbij doen wat niet uh, klopt. 26 doen we wel, let op. O, noem maar. Hoe weet, ik, hoe weet ik dat ik moet hier weer wel doen, want dat, let op. We hebben iets, en iets kan ik u vertellen, hoe weet ik dat het hier uh, ARI begint. Want Vanaf de regel 23, let op goed weten hoe je omgaat met, moet omgaan met de tekst. Tot 25. En achteraan, aan het einde van de, 25, eh, van de laatste woord, vijfde woord van de regel 25, hebben we het dubbele punt. Het dubbele punt betekent einde pas zoek, aan het Einde van de zin van het stuk, van de alinea. 26. Oh, noem maar. Ik heb een karaka van het leven gelaten. Ik heb een heel hoek van de schaam van de zaterdag. Ik heb een heel hoek van Punt. Of, wat we stellen. Schemiaharsche ikardat, aangezien de hoofdzak hofz, van de, in, de uh, intentie van het aandoen van deze schoenen, van deze intentie van, van het aandoen van de schoenen, is, met pnei van de denukwa, dat daar zijn. Daar is het aangrepen, aanzuiging van de uitwendigen, oftewel de clipboard 27 kanaal, zoals boven gezegd werd. We kennen het in het zo is, het zou dan uh, passend zijn om eerst de linkerschoen aan te doen. Punt, we hem kennen die Waar kent je knoegen die je hem Wein old Hilas Yamin, 28 we looien, we schrijven, kanal en daarom, let op, daarom zegt hij, hey, daarom de Torahgeleerden hebben uh, ingesteld om uh, beiden, beiden bij de handelingen te vervullen. Want hier, staat, hier bestaat nog een klein, als het ware, klein mogelijkheid voor een twijfel. Om rechter aan te doen of de linker aan, linkerschoen aan te doen. Waarin ooit daarom zeggen zij, de Torah geleerden, hij bedoelt altijd de, de rishonim, de Eerste, bedoelt hij. Wat we leren? We leren de manier zoals de eerste hebben uh, ingesteld. De eerste taal moet geleerd. De eerste Torah geleerde. We in Old En zodat so En laat hem, zoals zij ze zeggen de Torah geleerden. Eerst de rechterschoen aandoen. doen. 28. Valoïka Shreygo. En zeggen ze, let op, hoe zeggen ze, doe maar, eerst laat hem de rechterschoen aandoen, maar laat hem niet vastbinden, enzovoort. Herinner je nog? En dan moet je de linker doen, en ook niet vast doen, en dan de rechter vast doen, en dan de linker, de, de, de, de veters vastmaken vast vast maken en vast doen. En. We moeten daar, 28, naar de punt. Je zegt aan de aarde, hoe heb je dat aan de massa? Amafzik. Ben o lama absoluut, lama brja. 29, kan o da iets leen op bedroeg, abiya. We hebben daar, en goed kijken wat hij ons nu vertelt. En het is bekend dat deze schoen, aan de deze schoen, waar het over gaat, dat is het aspect van de massa welke massag uh, een scheiding brengt tussen de wereld absolute en de wereld bria. 29 kan u zoals wij weten, uh, zoals, bij ons bekend, zoals wij weten in, zoals, wij, zoals het bij ons bekend letterlijk, in druge in de uiteenzetting van de werelden abia, absolute bria, icera, And the масах of the red and the red, the red and the red, the red and the red, the red and the the red and the ophouden, uh, in de bria, bij de wereld, in de wereld bria stoppen zij. We naast in Scham en worden daar, en zij worden daar tot tien sferot van de wereld bria. Dertig. Kan je skaretzlein overmikomos, so zoals het bij ons is, genoemd op zijn plaats? Waar zijn is ikranaal en, en deze Hashmael, heet naal, heet schoon. Allah, Ram, Zubadikunim, daarover werd een hint gemaakt in de tikunim, in de tikunim van de zoger. Wam, Ram, daar waar zij ze zeggen, ki ima mekulana bekursaja shuhu bhabriya, dat ima is genesteld in de wereld, bria. Oftewel, Hima is genesteld in Kursaya. Kursaya is dat is, is ook een woord voor een troon, en dat is in de Bria. Ayen leest daar goed. En nu zie je weer the, dezelfde redenen. Really. Zie je, kijk naar de regel 32. Ook daar staat ook Haga. Net zoals in de regel 23 hier aan het blijven. Het is ook, maar hier is het niet, niet tussen tussen de Hakjes, maar het is, wel, um, het is wel een verwijzing, zie je, het is een bedverwijzing naar uh, een commentaar, een stukje van een commentaar ook, dat wij een geweldig commentaar misschien voor iemand die dan een gesied is, die dan allemaal leren dat uh, jodendom, wij leren geen jodendom, onthouden het er al goed we hebben niets te maken met het jodendom. Duidelijk, niets als een jodendom gaat ons iets uitleggen over de Kabbala, dan moet je dan je oren dichtknepen. Duidelijk, want zij doen het allemaal naar hun, naar hun aardse begrepen van de Kabbala. Kabbalah kan men niet begrepen en kan men geen baat hebben aan de Kabbalah zonder aannemen van de, van Mashiach, van onze Mashiach, van Yeshua. Wie Mashiach, de Mashiach, de enige ware, de enige Mashiach, Yeshua, niet aanneemt, kan niets vertellen jou over Yeshua, over Kabbalah, over het geestelijke. Moet je niet luisteren naar iemand, wie dan ook, die iets maar zegt over de Kabbalah, als hij niet uitgaat, als je weet dat hij, Yeshua, zij, hij of zij Yeshua niet omarmt en plaat ligt voor Yeshua en voor niemand anders, voor geen enkele raafwraaf, voor enkele, geen enkele uh, heerser, wie dan ook in de wereld. Alleen die kan je die kan je luisteren, want dat is dan... Uh, uh, waarom? Omdat deze mens, die mens die dat doet, die dat schrijft of die leest, die leert jou, die doet niets aan zichzelf, die gaat niets aan zichzelf toeschrijven, die alleen brengt het over naar jou, omdat uh, hij kan er anders kan die niet dan jou dat door doorgeven. Dus dan betekent dat, let op, mijn vrienden, dat 32, vanaf 32 tot, een, tot 38 kruisen wij, of kruizigen wij, wat je wil. En wij gaan verder naar de woorden, alleen de woorden van uh, Rabbi Chaim Vitali gaan we luisteren, want dat zijn de woorden wat hij uh, ontving, van zijn goddelijke leraar Ari. Alleen dat is voor ons heilzaam, alleen dat is voedsel, vol van vitaminen, vol van levenskracht, alleen daarvan kunnen wij eh, het goddelijke, het eeuwige leven, absorberen in ons, opbouwen onze kilim, en daarmee verder gaan. De volgende pagina, de eerste pagina 6, de regel 1, en daar begint het een nieuwe perk, de volgende perk. Nou, ik gaan dat doen bij uh, zaten vanaf de volgende les.